Het is acht uur, Trudy Vendrich met het nos journaal De Zeeuwse politie heeft drie mensen aangehouden... in verband met de explosie op het strand van Rittem bij Vlissingen... nu bijna twee weken geleden. Vanmiddag was er een inval in een huis in Oost-Tuburg, ook bij Vlissingen. Daarbij was ook de explosieve opruimingsdienst aanwezig. De explosie veroorzaakte behoorlijk wat onrust in de omgeving van Ritem. Pas een dag later bleek een caisson op het strand opgeblazen. Uit onderzoek van de EOD bleek dat er een zwaar explosief was gebruikt. Meer details over de verdachten of de huiszoeking zijn nog niet bekendgemaakt. Een brand in Leidschendam heeft in de avondspits tot verkeersproblemen geleid rond Den Haag. Het vuur brak rond 6 uur uit in een bedrijvenpand vlak bij het knooppunt Prins Klausplein. Vanwege de vele rook werd de A12 bij het knooppunt in beide richtingen afgesloten. Ook werd het treinverkeer tussen Utrecht en Den Haag centraal stilgelegd. Even na 7 uur was de brand onder controle en gingen het spoor en de A12 weer open. Bij het blussen van de brand in Leidschendam is een brandweerman licht gewond geraakt. Zo'n 2000 ambtenaren van de gemeente Almere zijn vandaag de wijken ingestuurd omdat ze in het stadhuis niet konden werken door een computerstoring. De ambtenaren hebben in plaats daarvan gesprekken gevoerd met inwoners en hebben gekeken hoe het met het onderhoud in de wijken gesteld is. Almere heeft al een paar dagen problemen met het computersysteem. De verdreven Libische leider Gaddafi heeft in een radioboodschap opnieuw opgeroepen tot verzet tegen de Nationale Overgangsraad, de nieuwe machthebbers in Libië. De boodschap werd uitgezonden door een zender in Syrië. Gaddafi riep de Libiërs op om in opstand te komen tegen het nieuwe bewind. Volgens hem is de Nationale Overgangsraad onwettig. Gaddafi waarschuwde leiders van andere landen dat daar hetzelfde zal gebeuren als in Libië. Hij richtte zich vooral tegen landen die de nieuwe machthebbers in Libië hebben erkend.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 Ook profiteren van een deposito met 3,75% rente? Kijk op leaseplanbank.nl. Sparen met een plan. Pensioen Driedaagse! Wat weet jij over jouw pensioen? Tijd voor actie! De Pensioen Driedaagse, van 6 tot en met 8 oktober. Check nu hoe jouw financiële toekomst eruit ziet. Ga naar wijzerengeldzaken.nl voor betrouwbare informatie en tips. Check het dus! De Pensioen Driedaagse is een initiatief van Wijzer in Geldzaken.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 Twee dingen. Twee dingen. het van Brakel. Goedenavond. Wat kunnen ze velen, hè? de kinderen van de wifi-generatie, gaan maar naast smartphone, iPad, spelcomputer. Digitaal staan de ouders op achterstand. Zorgelijk, ja zeker. Daar zitten gevaarlijke kantjes aan en voordelen. Zometeen Bamber Delfer van de Nationale Academie van Media en Maatschappij over de vraag hoe die kloof te dichten tussen ouders en kinderen. Andere zorgen, financiële zorgen, omvangrijk. Europa in crisis. Aangebakker, goedenavond. Goedenavond. Aangebakker, tot voor kort, heel kort. Nederlands vertegenwoordiger, bewindvoerder bij het Internationaal Monetair Fonds. Hebt u die zorgen over de crisis ook in Washington achter u gelaten? Nou, die neem je toch wel een beetje mee. Het voelt wat onwerkelijk om uh, midden in de crisis een uh, baan te verlaten... waar je er eigenlijk dagelijks mee bezig bent. Waarom bent u dan niet gebleven? Ja, we hebben dat zo van tevoren afgesproken. Wij roleren elke vier jaar. En, uh, er moet een opvolger gevonden worden. En, uh, die komt met een gezin over. Dus de afspraak was al bijna een jaar geleden gemaakt... dat ik nu weer terug zou gaan naar Nederland. Want u bent aan termijnen gebonden, blijkbaar. Ik ben aan termijnen gebonden. Uh, we hebben wel even gedacht, moeten we langer blijven? Maar uh, ik, ik houd ook van Europa, houd van Nederland. wil hier ook nog een... Uh, He, nog een nieuw leven opbouwen. Ik ben nu 61. Uh, in Amerika zeggen ze: het leven begint bij 61. Uh, in Nederland uh, denk ik dat het goed is dat ik nu terugkom. Ik zeg tegen u: welkom bij onderzoek, Max. <laughs> Daar begint het leven inderdaad rond, uh, laten we zeggen, uh, vanaf 50. Dan gaan we voluit. Dus wat dat betreft, er ligt een toekomst voor u. U zei net, dan komt mijn opvolger met de kinderen die kant op. Ja. En u kwam terug naar de kinderen. Ja, dat klopt. We hebben wel een zoon gehad... die uh, de laatste jaar van middelbare school daar heeft doorgebracht. Dat was ontzettend leuk. Hij zat op een international school. U weet dat als je in Amerika 16 bent, jouw auto mag rijden. De school die lag op weg naar het IMF. Dus elke ochtend stapte hij achter het stuur. Ik zat naast hem en gaf hem rijles... En en, uh, op de school nam ik het sturen over en reed door naar mijn werk. Ja, maar geen biertje, hè? Nee, je, daar is een soort uitruil in Amerika. Kinderen die mogen op jonge leeftijd rijden. Ook wel nodig, want iedereen woont een enorme end weg... en anders worden ouders maar taxichauffeurs. Maar dat betekent dat je 21ste niet drinken. Nee. En, en, en zou je zoon dan wel, pap, wat ga je vandaag doen? Ik, um, ik ga Europa redden. We hebben het, Ja, ik, ik heb het niet altijd over mijn werk... maar het heeft me toch wel erg bezig gehouden. En, uh, we hebben het er erg veel over gehad. Misschien moeten we in een paar zinnen uh, definiëren. Het Internationaal Monetair Fonds, wat is dat voor een organisatie? Nou, we zijn opgericht uh, om te voorkomen... dat we weer in zo'n grote depressie als de jaren dertig zouden komen. IMF probeert een open stelsel te houden. Een open stelsel betekent dat je makkelijk kunt handelen... Zonder restricties. En het IMF is ook een soort vangnet voor landen die in grote problemen komen. Die nergens meer terecht kunnen. Uh, niemand wil ze meer geld lenen. Dan klopt ze bij het IMF aan. Ja. Um, Jij ja, zegt, we zijn opgericht om problemen als in de jaren 30 te voorkomen. En moet je zoveel jaar later zeggen, uh, missie mislukt. Want we zitten in de... Alle problemen. We zitten in grote problemen, dat is absoluut waar. Uh, je kunt niet alle crises voorkomen. Ze komen ook vaak een heel onverwachte vorm naar voren. Afgelopen decennia hebben we gezien dat vooral de opkomende landen waren... die in de problemen kwamen, bijvoorbeeld de Azië-crisis, ja. Rusland, Argentinië. Maar nu hebben we recent gezien dat ook, uh, ook de meer ontwikkelde, de rijke wereld... Niet uh, zich aan een crisis kan onttrekken. Nou, was u Nederlands bewindvoerder? Wat wil dat zeggen binnen, binnen die organisatie daar in Washington? Nou, we hebben daar een uh, soort, uh, soort directie van 24 bewindvoerders. Er zijn 187 landen lid. Nou, die kunnen niet allemaal een eigen bewindvoerder hebben. Wel de grote landen, Amerika, China, Rusland, hebben allemaal en, een eigen En director. wat doen die dan concreet? Nou, die vergaderen heel regelmatig. Wij hebben drie, vier keer per week zitten we bij elkaar, bespreken landen, bespreken programma's. Um, we, we geven grote kredieten. Um, uh, ik vertegenwoordig daar, uh, daar niet alleen Nederland, maar twaalf andere landen... die ook vaak geld nodig hadden van het IMF, waar Oost-Europese landen. En dan trad ik eigenlijk als hun vertegenwoordiger op. Ja, maar wat kun je ten aanzien van Nederland zeggen, daar viel niet zoveel te vertegenwoordigen... want we hebben het hier toch wel op zich nog redelijk op orde financiële. Ja, maar Nederland heeft wel een enorm belang erbij dat het goed gaat in de wereld... want onze welvaart is volledig afhankelijk van de wereldeconomie. Wij leven van de handel. En Nederland heeft ja, er belang bij dat er een sterke IMF is... die wat discipline uitoefent op andere landen. En als landen toch in de problemen komen, ze helpt. dus. Het contact met Nederland was heel intensief. Maar het aardige is wel dat Nederland mij ook heel veel manoeuvreerruimte heeft gegeven... om daar eigen initiatieven te ontplooien. Want u zei net, ik vertegenwoordig ook, twaalf andere ja. landen. Uh, aan wat voor soort landen moet je dan denken? Voornamelijk Oost-Europese landen. Landen als uh, de Oekraïne, Roemenië, uh, Bosnië, Moldavië, maar ook Israël, Cyprus... Uh, Even kijken, Georgië, Armenië. Dus heel, heel, heel diverse landen. Allemaal landen die wel een probleem hadden. Soms. Ja, aan wat voor, voor soort problemen moet je dan denken? Nou, toen de financiële crisis losbarst in 2008... Eh, hadden met name Oost-Europese landen daar onmiddellijk eh, last van. En drie maanden na Lehman Brothers... U weet misschien dat Lehman Brothers was een bank die viel om. Ja. En drie dagen daarna klopte al het grootste land in mijn kiesgroep, Oekraïne... die klopte bij het IMF aan en zei, we hebben erop nodig... Ja, en wat vragen ze dan aan u? Wat ze vragen is geld. En wat we daar tegenover vragen... is dat zij een aanpassingsprogramma hebben... zodat ze weer op eigen benen kunnen staan. Ja, want waarom vragen ze geld? Hoe ze erg vragen zijn geld de problemen? Omdat, ze vragen geld omdat ze geen toegang meer hebben... tot de financiële markten. En uh, Het waren landen die... Uh, eigenlijk heel veel kapitaalinvoer hadden gehad. Uh, een land als Roemenië, ook Nederlanders investeerden. Ja. in Roemenië en Polen, al die Oost-Europese landen. Toen brak de financiële crisis uh, los. En die kapitaalinvoer die droogde van de ene dag op de andere uit op. En dan zit je als land in een probleem. Dus je kunt niet direct zeggen, Oekraïne, u hebt niet goed opgelet... opgelet u, hebt, u hebt wanbeleid gevoerd. Het, het overkomt ze blijkbaar. Voor een deel overkomt ze dat. We noemen dat soms onschuldige bijstanders, innocent bystanders. Nou, helemaal onschuldig is niemand natuurlijk. Uh, ze hadden misschien al die kapitaalimport ook wel ietsje beter kunnen besteden. Ik ben veel in Kiev geweest, er rijden erg veel Audi's en BMW's rond. Dat misgun ik niemand, maar uh, je, je moet eigenlijk natuurlijk dat geld gebruiken... Om in fabrieken ja. te investeren waar je weer geld mee verdient. Dat was onvoldoende gebeurd. Dus dan geeft u Oekraïne geld, ja. uh, neem ik aan, maar ja. onder strikte voorwaarden? Onder strikte voorwaarden. Uh, kijk, als landen bij ons komen, in het algemeen kun je toch zeggen ze hebben iets uh, boven hun macht geleefd, uh, iets te veel uitgegeven. En ja, dan moet de broek aangehaald worden. En uh, dat betekent oh. dus uh, beleidsvoorwaarden. Ja, ja, want dan bent u ook de, de, de, de vader met het opgeheven vingertje, neem ik aan, nou dan, ja, in Kiev. We, we zijn. Uh, ja. Ja, niet in gaat, alle landen. Gaat, nou, gaat ze wel een, een, een bezuinigingsweg uh, wijzen. Ja, ja, nou ja, belangrijk is dat uh, ook de landen zelf wel inzien dat dat nodig is. Uh, die landen hadden veel ervaring met IMF-programma's. IMF had ze geholpen om de overgang te maken van een communistisch regime naar een markteconomie. Dus Oekraïne had al zeker drie, vier programma's met het IMF gehad. En een land als Roemenië ook. Het aardige is dat ze nu, drie jaar later echt licht aan het einde van de tunnel zien. Die landen ja. groeien weer. Ja, zij wel, Europa niet, zeg ik dan maar gemakshalve nu. Hoe gaan we dat oplossen? Nou ja, lager? Europese landen hebben wel wat langer gewacht. Ik zei al, Oekraïne, drie dagen naar Lehman Brothers. Uh, ja, je moet zeggen, wel vaststellen dat de landen als Griekenland... en Portugal erg lang gewacht hebben... eigenlijk tot het water al aan de lippen stond. Ja. En dan kun je haast niet anders meer dan heel hard ingrijpen. En, en, maar wachten Europa, wachten de Europese uh, regeringsleiders... niet ook heel erg lang met nu adequaat, definitief en afdoend ingrijpen. Het duurt allemaal wel erg lang. Het duurde eerst erg lang om het IMF erbij te halen. Daar heeft Nederland overigens wel een constructieve rol gespeeld. Want wij hebben van het begin af aan gezegd... haal het IMF erbij. Vreemde ogen dwingen. Is een, hè, dat is een ja, onafhankelijke partij. Met veel ervaring. En, eh, dus Nederland heeft dat gezegd. Maar andere landen hadden daar eerst niet zoveel zin in. Die zeiden, ja, het eurogebied. Eh, dat kan natuurlijk niet. We moeten onze eigen zaakjes oplossen. En dat heeft heel veel tijd gekost. Ziet en daardoor u, is ziet, het lastiger ma, ma, geworden. Maar ziet u, ziet u zich deze crisis wel ten goede keren? Nou, ik ben optimistisch altijd ingesteld van nature. Dat moet je ook wel zijn. Uh, het kan wel degelijk. Maar dit kost wel allemaal erg veel tijd. En je ziet dat uh, eigenlijk uh, de Monetaire Unie uh, die we hebben... Uh -huh. heeft snellere... Besluitvorming nodig. We moeten nu elke keer wachten tot 17 parlementen ja. ergens akkoord mee gaan. En je ziet, de financiële markten hebben niet zoveel ja. tijd, maar ook eigenlijk de burgers niet. Want u was bij de invoering van de euro, uh, werkte ja. u bij de Nederlandse bank? Dat klopt. Hè? Ja, ja. ja. Was, was u ook iemand die zei, ja, die euro die moet er komen, die moeten we hebben? Ik ben een voorstander geweest. Ik heb er ook een boekje over geschreven. Dat heet Met gelijke munt. Ja. En eh, ook, ook omdat ik ervan overtuigd was dat voor een land als Nederland... maar ook andere landen het invoeren van de euro op zichzelf heel goed is. We leven in een wereld waarin hele grote economische gebieden zijn... als Amerika, China, India. En we kunnen niet met een versnipperd Europa verder. Nee. Ik had ook gezien dat in het verleden, natuurlijk toen we allemaal eigen wisselkoers hadden... dat lijkt nu zo aardig. Maar wat ik mij herinner was dat we voortdurend wisselkoersspanningen hadden. Ja, dan werd weer gedevalueerd en gerevalueerd. Ja, de, de slang he, heette dat, Precies. geloof ik. Ja. Ik vroeg me wel af vanmiddag toen ik hoorde dat u vanavond hier zou zijn... en ik dit programma mocht doen. Uh Aangebakker heeft lang bij de Nederlandse Bank gewerkt. Zou hij nooit in zijn achterhoofd dit idee hebben gehad... als nou het Wellink vertrekt, word ik de baas van de Nederlandse Bank. Nee, dat heb ik niet gedacht. Ik heb daar 30 jaar gewerkt. En dat is eigenlijk achteraf gezien toch ook wel een beetje lang. Maar ik heb het ontzettend leuk gevonden. Toen die baan bij het IMF kwam, toen heb ik duidelijk het besluit genomen... dit is een baan, die doe ik voor vier jaar. Dan kom ik terug. En dan wil ik eigenlijk naar de universiteit gaan. Daar heb ik eh, vanaf 94 college gegeven. En dat ga ik nu ook doen. En ik denk dat ik wel een verhaal te vertellen heb. Dat denk ik wel. Uh, misschien wel zo Want ik dacht daarbij... Uh, uw vader kwam uh, uit de politiek. Hij was een, ja. een mannenbroeder. De antirevolutionaire partij. Staatssecretaris, minister, jaren 60. Um, zou dat niks voor u zijn? Jan Kees de Jager wil ophouden na deze termijn. Stel eens, ik weet niet of u van het CDA bent... maar stel eens dat die partij in de regering blijft. Nou, dit zijn al wel van die aardige vragen. Ik ben wel van het CDA, want ik heb ooit aan een verkiezingsprogramma... Ik. Ja. heb ik meegewerkt in 2006. Al was een heel goed programma... wat toen door het Centraal Planbureau... als een van de beste programma's beoordeeld werd. Dus als ik wel al een beetje trots op... ben ik toch wel even kwijt. Ja, maar de kiezers het maar ik moet u ook zeggen, als je thuis mee hebt gemaakt... Uh, hè, zoals u zegt, ja? mijn vader is een paar jaar minister geweest... We waren er enorm trots op als kinderen. Maar je ziet hem ook weinig. Ja. Uh, het heeft ook wel kosten voor het gezin. En ik moet zeggen dat ik zelf toen al dacht van ja, dat ga ik niet zelf nee. laten doen. Nee, want u hebt ook met Onno Ruding gewerkt. Ja. Ook zo'n man die ja. wel uh, in politiek Den Haag de sporen uh, ja. verdiend heeft. Dus is ja. Dus, het ja, ja. wel dicht bij het vuur? Ja, ik zit met dicht schrikley. bij het vuur en daar geniet ik van. En uh, ik probeer me niet te branden. Ik ben een gelukkig mens en ik, ik geniet van het leven. Um, en dat ga ik hier ook doen. Dus ik ga naar de universiteiten kijken... of er nog wat andere leuke ja. dingen op me afkomen. Want u bent pas 60, 61. 61. Dus ja, wat dat zeker. betreft natuurlijk nog een, een, een, een wereld die, die voor u ligt. Nou ja, uw vrouw zou ook wel blij zijn. Want die ja. is zangtherapeut. Ja. Werkt met, uh, met stemmen. Ja. Uh, uh, en, en dat moest ze voor u opgeven, natuurlijk, toen ze naar Washington ging. Ze heeft in uh, Washington hebben een heel goede tijd gehad. En ze heeft veel gedaan. Ze heeft daar trouwens ook, ook gezongen. En, en uh, maar andere dingen gedaan, waaronder het opvangen van uh, IMF-stafleden die met gezinnen overal ter wereld vandaan komen. En uh, ja, ik, ze, ze herkennen op een bepaald moment ja. meer staf bij het IMF dan ik. En, en zij zei ook tegen, tegen u aange, als je nou vandaag die vergadering toespreekt. Gebruik je stem zo is, dan heb je zo de streep. Nou, ik beluister goed naar elkaar. Je bent nooit te oud om te leren. Uh, ik heb uh, inmiddels, denk ik, mijn stem wel gevonden. Ja. Goed, ik dank u wel, Aangebakken. Fijn dat u hier bent. En uh, fijn dat u weer in Nederland uw expertise ja. gaat doorgeven... aan nieuwe generaties die daar van harte hun voordeel mee kunnen doen. Dank u wel. Heel graag gedaan. Aangebakken. Tot half negen, twee dingen. Met Govert van Branco. Twee dingen. Eén uh, ding hebben we gehad. Aangebakker. Verdwenen bij het Internationaal Monetair Fonds. En nu gaat het om, uh, om kinderen in de komende minuten. Kinderen die technisch moeiteloos overweg kunnen met alles wat hun ouders uh, moeizaam doen. Of een beetje kunnen. Of aan het bijleren zijn. De smartphone, de iPad, de iPad en de spelcomputer. Die kinderen zitten online. Uh. Maar de vraag is of ze de sociale gevolgen van hun gedrag op het weg op het web kunnen overzien. Bamber Delver, directeur, mag ik dat zeggen? Ja, directeur ja, van de Nationale Academie van Media en Maatschappij. Uh, goedenavond. goedenavond. Um, Iets, iets helderer krijgen. Wat doet u eh, namens media maatschappijen? Wij zijn een uh, opleidingsinstituut en eigenlijk heet het uh, tegenwoordig uh, Mediawijsheid, uh, uitspraak van de Raad van Cultuur in 2005. Mediawijsheid voor professionals, dus wij geven trainingen, productie, wij geven boeken uit en wij proberen eigenlijk Mediawijsheid over te brengen aan professionals, dat zij op hun beurt het erover kunnen brengen aan ouders en jeugd. Ja, de jeugd. In kaart. Wat is de wifi-generatie? Hoe ziet je eruit? Wie zijn het? Ja, de wifi-generatie is eigenlijk... Wifi is afgeleid van het mobiele internet. Dat, dat zie je wel om je heen. Hè. Steeds meer wifi-plekken, hotspots ontstaan er. En het gaat dan van uh, lunchcafés tot en met treinen. Oftewel, wij kunnen op elk moment waarop wij uh, dat willen... Uh, dus ook jeugd uh, via onze smartphones of iPad of onze computers online. En de wifi-generatie heeft te maken met jeugd die dat ook doet... en steeds jonger gaat doen. Ja, want vanaf wanneer begint het generaliserend gesproken... Wordt... Ja, Heel erg bijzonder. Het boek uh, wat ik samen met mijn collega die met Hop heb geschreven is anderhalf jaar geleden. Toen dachten wij nog, ja dat is rond tien jaar, elf jaar en die leeftijd zakt pijlsnel. Dus dat betekent dat, um, na nou, gisteren is de iPad 4 gelanceerd, de 4S. En je ziet dat de nieuwe koelkasten door ouders, de oude iPhones om het zomer te zeggen, de oude Blackberry smartphones worden gegeven aan kinderen en die zijn dan echt zes, zeven jaar. Ja, um, dat is mooi, want dat is de tijd zou je zeggen, ja. dat is de techniek ja. en... Uh... Daar moet je gebruik van maken. Ja, dat klopt. En uh, dat, dat vind ik ook. Hè. Ik vind niet dat je mensen en zeker uh, kinderen moet ontzeggen... om uh, lekker te spelen in deze wereld. Maar de wereld is zo ingrijpend veranderd. Dus dat betekent dat voorheen je lekker aan het spelen was... en je vader en moeder kon je nog zien vaak. Hè, wat je ja. deed, met wie je iets deed. En je vrienden en je vriendinnen en je uh, contacten kon je een beetje bijhouden. En tegenwoordig is dat bijna niet meer mogelijk. Om mobiel internet gebeurt buiten je zichtveld. Je dus zien? voor ouders ja. is het heel moeilijk om op te voeden. Zeker. Wat doen die kinderen? Wat, wat zijn ze aan het doen op dat mobiele internet? Ja, wat, gaming, wat gedrag ja, ja game is heel erg belangrijk. Uh, je ziet dat heel veel games zich ook uh, op de mobiele telefoon bewegen. Uh, dat is dan van een smurferspel tot en met uh, ja, een ander game. Maar ook sociale media. House heeft net een hele mooie iPad-applicatie gelanceerd. En wat zie je? Natuurlijk gaan kinderen ook op, maar buiten het zich wat van een ouder. Dus ze hebben met Jan en allemaal contact. Jan en allemaal heeft contact met hen. En er komen ook schadelijke gevolgen van, zoals digitaal pesten en het contact met ongewenste mensen. Ja, want personen. je zou. Je zou kunnen afvragen, is het erg? Want wij speelden vroeger buiten, ook mm -hmm. buiten het zicht van de ouders. Ja. En daar hadden ze ook geen greep. Nou, ik vind nog steeds dat kinderen het recht hebben om lekker te verdwalen... lekker een privéleefje te houden. Alleen nu is dat privéleefje zo groot geworden. En soms zeg ik wel eens een keer um, dat het uh, beter is dat je zoon of dochter in een bushokje hangt, want dat zijn dan vier, vijf andere jongeren, dan op een chatbox zit. Want dat zijn duizenden onbekenden. Ja. En toch, uh, het is uh, zoals het is. Hè? Mm -hmm. dus uh, Er groeit blijkbaar een kloof tussen ouders en kinderen. Ja. Want hoe kunnen ouders nog bijhouden wat hun kinderen doen? Ja, nou, hoe... dat, dat is dus voor heel ingewikkeld. Ik ga voor mijn vak en voor mijn grote plezier... wel eens een keer naar telecomwinkels. Bijvoorbeeld in de herfstvakantie. En dan zie je kinderen echt hun ouders overbluffen. In pap, dit moet ik hebben, want dit is een bundel. Of dit is goedkoper, of dit is heel erg leuk. En dan zie je als ouders, zie je gewoon, ja, waar gaat het over? Het is, dat vakjargon is heel erg moeilijk. En uh, het is inderdaad de tijdgeest, maar je ziet ook dat ouders te weinig beseffen. en daar ook moeite mee hebben. dat um, het ook opvoeden geblaven, geblazen is. als je tegen je kind zegt: hier is een smartphone. Ja, toch. Uh, hoe, hoe krijg je het voor elkaar dat jouw kind vertelt. Uh wat voor uh, gekke sites bezocht worden. Ja, of, uh, ja. Nou, Dat is met eigenlijk de basis, want dat is ook wel weer... Uh, het, uh, dat is altijd wel zo geweest. De vertrouwensbasis is nummer één. En hoe doe je dat? Nou, als wij gesprekken hebben met kinderen, zeggen kinderen... ja, ouders zijn het eens nieuwsgierig, ik mag zoveel niet. Er zijn nooit andere dingen die ik leuk vind, want ik mag niet gamen. En als we met ouders praten, zeggen ze inderdaad... Van, ja, daar moet je mee stoppen. Vragen wij bijvoorbeeld, ja, maar is er bijvoorbeeld een andere leuke hobby... in de buurt of thuis dat net zo leuk is als de games waar je zoon of dochter op zit... nou dan moeten ouders vaak het sch antwoord schuldig blijven. Ja. Dus als ouders moeten we opvoeden, maar we moeten ook nadenken... wat mogen onze kinderen dan wel als ze niet mogen gamen van ons? Ja. Uh, er zou een kind naar luisteren. Als de ouder zegt, ja, niet gamen vandaag, uh, wat... Ja. Nou ja, uh, ligt er toch, dus, ja dat, dat, dat uh, een aantal ouderen uh, uh, zeggen ook tegen mij... Zo van een heel mooie uitstuk van de moeder vorige week... ja, mijn zoon wil graag een bordspel doen. En als ik dan vraag, van, uh, goh, uh, geeft u uw zoon daar de gelegenheid? Nee, ik vind het zo gedoe. En op dat moment zei die mevrouw, van, oh, dat ligt eigenlijk wel aan mij. Ja. Want dat kind wil heel graag een bordspel doen naast het game. Want het game is ook al hartstikke leuk. Maar alle twee zou zo fijn zijn. Ja, dat is wel een bijzonder kind dat nog weet dat er bordspelen bestaan. Hè. Ja, want er zijn heel veel kinderen die nog maar... bordspelen spelen. hoor. Dus ja, de zo de erg is het niet. Nee hoor. Het is toch allemaal NN? Ja, zeg, uh, laten we eens even luisteren, want we, we komen ook bij de extreme uh, terecht. Dit, dit bijvoorbeeld gebeurt uh, via Twitter, dan wordt er weer een school uh, bedreigd. De aanleiding om hier in te grijpen was natuurlijk dat we die tweets serieus namen. Er is op Twitter is er gezegd dat hij uh, vandaag dat meisje zou komen neerschieten en degene uh, die daar wel wilde helpen zouden de volgende zijn. We hoorden op Twitter dat er dat bedreigingen waren dat je niet naar school hoefde als je bang was. Ik mocht niet naar school van mijn moeder. Dus de halve school bleef al thuis omdat ze bang waren, omdat er is gezegd dat er vandaag een schietpartij kwam. Dus ze hebben alle lessen laten uitvallen. Dit zijn, de, dit zijn de excessen natuurlijk. Ja, de uitwassen. Uh, ja, ja, zeker. En de, ja, die komen uh, vaker voor ja. uh, blijkbaar nog uh, dan we misschien, uh, misschien wel horen. Kun je ja. hier nog ja. als ouder wat tegen doen als onderwijs? Ja, zeker. Nou, commissaris Welting heeft de ouders opgeroepen niet voor niks... om vorige, vorige week echt als ouder je ook uh, te verdiepen in de Twitter-accounts. Als wij met ouders praten, zeggen als ik weet niet eens of mijn zoon of dochter twittert. Uh, ja, dat is allemaal veel te snel. Wat een onzin. Maar ja, zo'n dreigtweet is niet onzin. En zit ziet de politie en justitie echt met de hand in het zit. Ik werk samen met politie en justitie. Ja. En die doen ook echt hun best. Maar ouders mogen zich niet afzijdig houden. Dat doen we met heel weinig in de opvoeding. Dus ook niet met technologie. Ja. En uh, tegelijkertijd... Uh, kijk, de wereld is echt aan het veranderen. Als ik met dadertjes praat, bijvoorbeeld van dreigtweets... zeggen ze ook, ja, ik doe dit als een grapje. Of omdat het kan. En dat is ook waar. Ja, maar ik las uh, toevallig vandaag, uh, meen ik in de krant... dat de politie zegt, ja, het overspoelt ons. Hè? Ja. Dit soort berichtgeving. Ja. Ja. Want daar moet de politie mee aan de slag en de mankracht ontbreekt, of, ja. of de mankracht wordt erop ingezet... ten koste ja. van andere zaken. Ja, of de mankracht is veel te veel, dat is ook heel wat zo. Ja. En tegelijkertijd, we kunnen niet anders. Dus het is echt een serieus probleem. Onderwijs moet niet de andere kant op kijken. Het blijkt ook uit onderzoek dat scholieren uh, uh, mensen kunnen bedreigen... leeftijdgenoten, maar ook ja. politici tijdens schooltijd. Dus we moeten wel, we worden gedwongen door technologie... en door de zakkende leeftijdsgroep die dit gebruikt... om op te voeden en te begeleiden. Ja, en ouders zullen zich moeten realiseren dat ook hun kind uh, dat kan doen. Hè? Ja, want uh, ki jouw kind kan, kan ook een dader zijn... Een pestkop zijn, ja. niet de oog sluiten, opvoedig blazen en niet naïef zijn. Nee, Maar hoe, hoe krijg je nou voor elkaar dat je ouders niet met de rug... naar mm -hmm. dit soort nieuwe mogelijkheden gaan ja. staan? Nou, Wat wij doen is heel veel trainingen geven. En dat klinkt misschien heel plat, maar het is echt zo bedoeld. Training in nieuwsgierigheid. Training in, ni in niet-oordelen. Zodra je als, uh, tegen je kind zegt, van, joh, je mag het niet op wat een onzin... sluiten de deuren bij je kind en de kind neemt je niet meer in vertrouwen. Ik kom nooit een kind tegen die het fijn vindt om in de problemen te zitten. Ik kom veel te veel kinderen tegen die zeggen... ja, met mijn ouders kan ik niet praten. Die weten er niks van, willen er niks van weten. En uh, dan mag ik het niet meer. En ouders hebben uh, gewoon ook steun nodig... om op een andere manier op te voeden in dit mediatijdperk. Ja. Nou ja, het is, uh, is in feite de oude opvoedles... Uh, of het nou uh, met de nieuwe technologische middelen gaat ja, of niet. Ja, dat maakt niet uit. Uh, oude, hou de relatie met je kind uh, ja. open en goed. En, ja. en probeer zoveel mogelijk gewoon ook van ze te weten. Ja, en voet op. Wees ouder. Ja. Ja, dus uh, zeg niet van, uh, dat kan ik allemaal niet meer leren. Ja. Die tijd heb ik, uh, heb ik gehad. Ja. Wat is een rol uh, die je bijvoorbeeld in het onderwijs nog uh, tevoorschijn kan Ja, komen. dat vind ik wel heel bijzonder. Want mediawijsheid in het onderwijs is echt op dit moment aan het groeien. steeds meer onderwijs. Die ziet ook, we moeten beleid ontwikkelen samen met leerlingen. Leerlingen zijn echt de expert. Dus we gaan niet een, uh, een mobieltjesprotocol downloaden en hang het uh, op de deur. Dat heeft helemaal geen zin. Onderwijs is zich aan, aan het verdiepen. Wij leiden mediacoaches op. Dat zijn professionals, echt de aantrekkingen. Spreekpersonen. binnen het onderwijs, en ja. je ziet dat het langzaam groeit... ook weer precies hetzelfde, niet de ogen sluiten... verdiep je, wees nieuwsgierig... en schaak de hulp en informatie en expertise in van je leerling. En hebt u de indruk dat het onderwijzend personeel... nog nieuwsgierig genoeg is naar wat die kinderen uitsproken? Want vroeger kon je gewoon pest op een schoolplein, en ja. dan zei de juf... hey hou eens even op, want nou, als je je geluk geluk had, Ja, als je gelukkig zei de juf dat. Ja, maar tegelijkertijd uh, is het ook zo dat... Uh, we als onderwijs moeten we het wel. En je ziet dat ook uh, onderwijs helaas door de problemen gedwongen wordt. Dus ik ben er heel optimistisch in. Ja? Nou ja, dan moet die, leer, die leerkrachten wel opletten... wat die kinderen aan, aan het doen zijn. Precies he? Want dat speelt ]zelfde. zich ook achter hun ja. rug af. Ja, ja en uh, een uit. van de leukste dingen is dat... Uh, leerkrachten nu opeens ontdekken... dat je ook als scholier blind kan tikken. Dus je kan ook blind sms'en en dreigen. Dus dat had men ook weer niet verwacht. Nee. Behalve als je met je leerling praat. Die vertelt het ons wel. Zeggen En we zijn nog niet aan het eind van de technologische Nee, het kant, wordt he? nog steeds interessanter. <laughs> oh ja? Dus uh, ja, nu hebben we tenminste nog mobieltjes... die je kan herkennen als een mobieltje. Maar de eerste kledingstukken zijn onderweg... waar de mobiele telefonie in verwerkt zit. En wat doen dan. Nou, nog steeds nieuwsgierig zijn. Nou ja, Inderdaad, dat, dat zijn ook gevaren die een kind uh, bedreigen natuurlijk, want ja. dat kind is overal traceerbaar. Ja. He, voor anderen. Ja, dat klopt. En uh, daarom moeten we kinderen ook dat leren, dat die technologie dat doet. Maar het wordt heel erg moeilijk. Want uh, Facebook bewijst ook dat als je uitgelogd bent, dat je nog steeds getraceerd wordt. Dus de bedrijven en de technologie maakt het ons moeilijk. Maar het is geen verloren strijd. We kunnen nog steeds opvoeden en het gaat heel goed met onze kinderen. Maar ze hebben ons wel nodig. Ja, uh, Want uh, hoe, hoe krijg je nou met, met je kinderen zo'n contact dat ze je dat vertellen? Nou, door uh, te luisteren. En het leuke is, als wij ouders, maar ook onderwijsmensen trainen in... luister nou eens, dan gaat het erom dat het kind het vertelt. Jij kan alleen maar open positieve vragen stellen als... hoe is het met je, vertel het mij, in plaats van wat heb je gedaan. En kinderen willen dat best. Uh, uh, en uh, zou je ook ouders adviseren om te zeggen, uh, die webcam... Uh... Die gaat uit, die gaat op slot, uh -huh. bij wijze van spreken. Uh -huh. uh, we gaan bepaalde uh, zaken op internet uh, afgrendelen. Uh, ja, is dat het ook is, een taak? Het kan wel, bij jonge kinderen zou ik het wel uh, ja, aanmoedigen. Tegelijkertijd, het is hopeloos, want technologie, een webcam... een mobieltje is de beste webcam, hele mooie pixels. Dus als je hebt gezegd, ja. doe die webcam uit... en je kind heeft wel een mobieltje, kan het niet. Technologie haalt ons altijd in. Dus dat betekent opvoeden, informeren, begeleiden... maar ook je kind ze builen gullen. Maar ja, wat bedoelt u met buiden? Buiden, nou, bijvoorbeeld dat je kind wel ongewenste personen tegenkomt. Daar leert het van als je maar die ja. vertrouwensbaas hebt... en als je kind maar hebt geleerd om niet te handelen. Dus blijf in de buurt, wees in de buurt en uh, ga, blijf gewoon praten. Oh ja, je zal de kinderen de kost moeten geven die afspraken maken... met Jazeker. denken ze een leeftijdgenoot ja. en dat blijkt dan een meneer van de maxleeftijd. Ja. ja, dat klopt. ja, nou ja van de Machtleeftijd hoeft niet altijd goed. slecht te zijn... Hey. maar het is wel ongewenst en um, tegelijkertijd denk ik van... het zou heel goed zijn als je kindje je vertrouwen had kunnen nemen. Dus als ouders luisteren kunnen ook vragen van... vraag jezelf af, ben ik het vertrouwen waard van mijn kind? Maar vraag dat ook aan je kind. Wat kan ik voor je doen? Hoe kun je mij in vertrouwen nemen? En soms is dat met de hond uitgevoerd. Laten, onbewaakte ogenblikken, wat ik altijd noem. Ja. Maar ook in de auto en dan niet op, bijvoorbeeld aan de eettafel Maak van internet een gewoon gespreksonderwerp. Ja, en, en wat, wat, wat ziet u nog als komend gevaar bij wat we nu allemaal al weten? Wat het wordt steeds kleding. Online privacy wordt een hele belangrijke. Oh ja? Het wordt voor kinderen steeds moeilijker om te ontdekken wie er aan de andere kant van het scherm zit. Ja, dat is lastig. Bamber Delver, directeur van de Nationale Academie van Media Maatschappij. Ik wens u veel succes met Dank het heilzame werk. Licht ons voor, hou ons op de hoogte. In het belang van de kinderen en de ouders. Morgenavond weer Max, twee nieuwe dingen dan met Margreet Rijntjes. U kunt alles terugluisteren op 2dingen.nl. Straks BNN Today met Willemijn Veenhoven. Willemijn. Hi, goedenavond. Hi. We hebben het over Steve Jobs. Ja, anderhalf uur lang. En uh, mocht je dan denken: nee, daar weet ik al genoeg van. Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat je dan toch even moet blijven luisteren. Want uh, heel veel insight-verhalen over hem. Mensen die met hem gewerkt hebben. We gaan natuurlijk echt niet alleen maar naar de man, hemzelf, kijken. Maar ook naar bijvoorbeeld Pixar. Uh, die uh, super uh, populaire en ontzettend goed scorende uh, tekenfilmproducent, zeg maar, hè, de, de filmstudio. Dus we hebben het over heel veel dingen die. Die met Steve Jobs te maken hebben. Um, blijf vooral luisteren. Na het nieuws van half negen. Hier is Trudy Venner. Radio 1. Het NOS-journaal. De Zeeuwse politie heeft in Oost-Toeburg drie mensen aangehouden. in verband met de explosie op het strand van Rittem van bijna twee weken geleden. Beide plaatsen liggen vlakbij Vlissingen. De explosie veroorzaakte behoorlijk wat onrust. Pas een dag later bleek dat met een zwaar explosief een kessel op het strand was opgeblazen. Een brand in Leidsendam heeft in de avondspits tot verkeersproblemen geleid rond Den Haag. Een bedrijvenband vlakbij het Prins Klausplein stond in Lichterlaaien. In verband met de rook werd de A12 daar in beide richtingen afgesloten. En ook het treinverkeer tussen Utrecht en Den Haag Centraal werd stilgelegd. Even na zeven uur was de brand onder controle. In de hele wereld zijn vorig jaar ruim 468.000 moorden gepleegd. Volgens een VN-rapport is 80 van de slachtoffers man... en dan vooral jonge mannen in Centraal- en Zuid-Amerika... en in Midden- en Zuid-Afrika. Bij de vrouwen vallen de meeste slachtoffers bij huiselijk geweld.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 Het is donderdag 6 oktober, 2 over half 9. Goedenavond. Vannacht werd dus bekend dat Steve Jobs is overleden, de oprichter van Apple. En omdat hij voor de BNN-generatie ontzettend veel betekend heeft... staat BNN Today vanavond geheel in het teken van hem. Want ja, zonder Jobs geen iPod, geen iPhone, geen iPad en bijvoorbeeld ook geen Pixar. Deze animatiestudio is ook al gemaakt door Steve Jobs. En heeft in 25 jaar 25 Oscars in de wacht gesleept voor onder meer Toy Story en Finding Nemo. Nou, daar gaan we het allemaal over hebben de komende anderhalf uur. Dat en over de introductie van de Macintosh-computer in Nederland in 1984. Over wat voor man Steve Jobs nou echt was. De verhalen achter hem over hem met mensen die hem kenden. En over de toekomst van Apple zonder Steve Jobs. Um, en we gaan natuurlijk ook even naar Amerika om te kijken hoe ze daar Steve Jobs herdachten. Onze Joos Kreugel die ging naar aanleiding van het overlijden van hem naar de Apple-winkel in Almere. Mijn liefde voor dit merk gaat ook heel erg ver. Ik heb er bijna alles van... Alleen ja, wat ik op internet zag, mensen die dan kaarsjes gaan aansteken voor de winkel en bloemen neer gaan leggen. Dat vind ik toch wel voor mezelf iets te ver gaan. Maar hier in Almere zie ik wel door de etalage een bosje rozen liggen. En zullen die voor hem zijn? Ja, meteen na 9e Topics met Liekeveld. Lieke, goedenavond. Goedenavond. Um, de update alvast. Onder andere studenten met een eigen bedrijf, die krijgen meer steun van het kabinet. Uh, de Damscheeuw is veroordeeld tot één jaar cel. En niet alleen Steve Jobs die overlijdt op 6 oktober. Want Anthony Kamerling die pleegde vandaag precies een jaar geleden zelfmoord. En normaal hoor je dan altijd het liedje Toen ik je zag. Maar dit stukje dat zingt hij ook. Vertrouw op de liefde. Vertrouw ons geluk. Op geduld met ons. Maak me nou niet stuk. Ga niet weg. Zo meteen na 9 uur, dan hoor je alle topics van vandaag. Dankjewel Lieke. Ja, Robert mede zijn net, jeetje, een heel anderhalf uur over Steve Jobs hebben. Ja, Robert. En ik denk, ik blijf maar luisteren, want ik denk dat je nog denkt... Ah, dat zijn best wel leuke verhalen die je gaat Ik rollen. vertrouw het jullie toe. En jij had de eerste Mac, vertel je dat. Ja, die, heb ik nog die, te, heb je die nog? kwam ik laatst tegen. En dan sta je zo van, moet ik hem wegdoen of moet ik hem niet wegdoen? En dat, en, hele oude, met dat hele kleine beeldschermje En ja. toen heb ik toch maar vrij snel besloten om hem niet weg te doen. Dat dus ik heb hem apart gezet en als ik hem opsta, Hij staat ook gewoon nog op. Pling! Ik heb speciaal toontjes <laughs> hem aan. Het sportnieuws. Ja, goed nieuws voor de Nederlandse dopingzondaars... Joeri van Gelder en Gregory Sedok. Het uh, sportgerichtshof KAS in Lausanne heeft uh, de IOC-regel van tafel geveegd... dat dopingzondaars ook na het uitzitten van hun straf... de eerstvolgende Olympische Spelen moeten missen. De zaak was aangespannen door de Amerikaanse atleet LeSean Merritt... die in hetzelfde schuitje zat als de twee Nederlanders... Van Gelder, die geschorst is geweest voor doping, eh, cocaïne, gebruik, sterker nog... mag dus, als hij zich kwalificeert, naar de Spelen van Londen van volgend jaar. Ja, mooi, hè? Ja, nee, ik, euh, nee, ik ben erg blij dat, euh, dat ze deze beslissing genomen hebben. En euh, ja, dat biedt voor mij euh, weer wat meer persp perspectief. Dus ik... Euh, ja, ik ga me nu weer uh, 100% richten op, op de WK. Want uh, hier moet het toch, uh, toch gebeuren. Maar ik ben echt super blij dat, uh, ja, dat deze regel nu uh, geschrapt is. En ook Horde Lopez Dok voor een jaar geschorst. omdat hij een aantal controles miste. Krijgt straks na zijn schorsing een maatentijd tijd om vormbehoud te tonen. en de spelen te halen. En hij vindt dat het recht heeft gezegevierd. Het is een stukje gerechtigheid. En daarnaast ook nog eens een keer uh, blijdschap. En uh, waarom zeg ik gerechtigheid? Is omdat ik, uh, het voelt voor mij. Uh, zo onschuldig als wat. Dus uh, ja, ik voel me hartstikke onschuldig. En dan zou ik ook nog eens een keer dubbel gestraft worden. Ten blijdschap dat je dan toch nog iets... Ja, dat je een doel hebt om naartoe te werken. Dit uh, worden, of ze kunnen mijn derde Lumpse Spelen worden. Ik heb me al genomineerd. Dus um, ja, vandaar dus de blijdschap dat ik toch wel misschien aan, de, aan mijn derde Lumpse Spelen mee kan doen. IOC-voorzitter Jacques Rogge was uiteraard niet blij met de uitspraak. Maar het IOC laat het er niet bij zitten. Disappointed. However, we are going to move... Voor een change in de wada code at the revision in 2013, en om een regel te stellen die hetzelfde effect zou hebben als de die nu is Ja, Het IUC is dus teleurgesteld, maar gaat proberen in 2013 de regels zo aan te passen dat dopingzondaars toch van de Spelen geweerd kunnen worden. Voor Londen geldt dat verbod dus zeker niet. En dan nog even volleybal. Want vrouwenbondscoach Avital Sellinger is uit zijn functie gezet. In goed overleg, zoals dat dan heet. Sellinger verwijt zichzelf dat zijn vrouwenploeg op de laatste Europese kampioenschappen geen Olympisch ticket heeft verdiend. Olympische kwalificatie wordt nu al een heel erg lastig verhaal. Technisch directeur Bert Goedkoop gaat het begeleidingsteam voorlopig aansturen. Straks om tien uur met Jack van Gelder. Veel meer over deze kwestie. Dank voor jouw mooie woorden, Bert. Graag gedaan. Radio 1, PNN Today. Ja, we gaan even naar Amerika. Daar is onze Amerika-correspondent Michiel Vos. Michiel, goedenavond. Goedenavond. In Amerika heeft iedereen die, die wel iets betekent... heeft wel iets gezegd over de dood van jobs, hè? Ja, dat is wel opvallend. Mensen uit de politiek, uit het zakenleven, uit de technologie-sector... andere computermakers, iedereen... Uh, maar ook celebrities, zoals Ashton Kutcher... moeten opeens iets zeggen Achter. over Steve Jobs. Ja. En dat komt natuurlijk een beetje door de plek... die Apple inneemt in het leven van allerlei mensen, neem ik aan. Ja, en uh, uh, niet te vergeten, Obama. Obama zelf natuurlijk loopt voorop. En die zegt dan, uh, wij, wij zien de wereld anders... door Steve Jobs, door zijn producten. En dat is ook wel een beetje zo. Ik bedoel ja. Iedereen heeft natuurlijk een Apple ergens. Of is jaloers op iemand die een nou, Apple heeft. Nou, dus. ho ho, iedereen heeft natuurlijk. Dat valt wel hoor. Nou, in... Ik niet bijvoorbeeld. Nee, oké, okay. maar in uh, New York waar ik zit, is het natuurlijk wat anders. Dat is natuurlijk niet helemaal Amerika, maar wel een klein beetje. Uh, daar is het toch echt wel dat zeg maar, de jonge uh, aanstormend talent dat naar New York komt om iets te doen en iets met zijn eigen toekomst te ondernemen, daar hoort al gauw een Apple bij. En dat heeft ook iets van de belofte van Apple en waar het vandaan komt uit California. Dat heeft iets te maken met het is misschien wat overdreven, maar de American Dream. Het idee dat je zelf iets kunt maken, dat je creatief kunt bezig zijn. Dat past ja. bij een Apple. Daar past een Apple meer bij, vinden veel New Yorkers. Beter dan bijvoorbeeld een, een Dell-computer? Ja, maar als... het, laten we het even kort hebben over hoe er in Amerika tegen Steve Jobs wordt aangekeken. Want ik zie dan hier beelden van mensen die, die huilen. Ja, ik kan me er persoonlijk niet heel veel bij voorstellen, maar hij is echt een, echt een held daar. Ja, je hebt natuurlijk altijd de mensen die huilen bij de winkels. Ik heb dat vanochtend ook even gezien, maar dat zijn er maar een paar. Het meeste, de meeste mensen zien hem als een icoon. Als een, niet alleen een ontwerper en een CEO, een baas van een computerbedrijf... maar ook een, iemand die heel erg inging op het design. En hoe hij paste niet... ...de mensen aan bij de computers, maar de computers bij de mensen, zeg maar. En hij was iemand die bijna filosofisch kon spreken over computers... ...en zo ook het beste van Amerika vertegenwoordigde. Namelijk datgene... Eh, ...hij vertegenwoordigde een uitvinder. Een soort moderne Thomas Edison, zo wordt hij hier de hele dag op televisie genoemd. Ja. Dus zeg maar, een, een uitvinder die Amerika laat zien en die ook de rest van de wereld laat zien... ...dat Amerika nog steeds het heeft. Wij ontwerpen... De rest van de wereld, namelijk China, zet het dan in elkaar. Maar wij ontwerpen het en wij komen met een nieuw product. Wat vervolgens de hele wereld wordt verkocht. Ja, en een uitvinder die dat is begonnen vanuit zijn eigen garage. En dat vinden ze natuurlijk ook wel stoer daar. Neem ik ja, aan. dat past natuurlijk helemaal bij het verhaal. Dat hij inderdaad in de garage van zijn ouders is begonnen. Hè, zoals dat dan ging en zoals het eigenlijk hoort te gaan in Silicon Valley. De, hè, je begint in een garage en op een gegeven moment loopt het uit de hand. En voor je het weet verkoop je miljoenen computers. Dat is een beetje ook weer een typisch Amerikaans en oer-Amerikaans verhaal. Een man die... Nooit zijn uh, universiteit heeft afgemaakt. Na zes maanden al afhaakte. En toen vervolgens min of meer zwervend langs meerdere dingen bij computers aankwam. En dat, dat vinden Amerikanen natuurlijk een prachtig verhaal. Het is die American Vanuit dream de... eigenlijk. Ja, het is, is een beetje een American ja, dream. Hè? Ja. Uh, geadopteerd iemand. Uh, moeilijke figuur. Uh, word, zo wordt hij vaak neergezet met een, met een nogal barse ja. managementstijl. Maar toch iemand die enorm geloofde in zijn producten en in zijn visie. En dat, dat geloof, dat zeg maar aan... Bijna naïviteit grenzende optimisme, dat veel Amerikanen natuurlijk hebben, dat hebben ze mede door dit soort leaders. Weet je wel, door dit soort iconen uit het bedrijfsleven. Dus de komende dagen staan alle kranten en bladen nog wel, of weken misschien wel, in het teken van hem. Ja, het is een beetje nog wachten op dat ene prachtige artikel waarin nog eens een keer wordt gezegd hoe de wereld is veranderd door. Steve Jobs. Dat, daar, daar, ik zit de aas op de New York Times. Die zal een deze dagen wel met een prachtige terugblik komen... over de jaren van Steve Jobs. Ja. Wat leuk, je staat ergens midden in New York, hè, zo het horen. Ik sta midden in New York. Ik was, ik, ik, ik was vlak bij die winkel. Ik wilde even kijken of mensen daadwerkelijk daar in de rij staan. En dan zie je inderdaad mensen de bloemen daar leggen... en gele post-its op het raam pakken van de Apple Store... met teksten als Steve Jobs, you will always be with me... I'll never forget, en dat soort dingen. Het is altijd wel gauw wat dramatisch. Maar Steve Jobs is wel zo'n... Zeg maar, magische figuur eh, die het dagelijks leven van veel mensen ja. uh, heeft geraakt. Goed, later hebben we het ook nog uh, in beginnen. Today hebben het over hem uh, met mensen die hem ook kenden. Dankjewel, in ieder geval, Michiel Vos. Even voor een uh, hoe denken ze erover in Amerika? Dus, op de rest, dankjewel. Doeg, geen dank. Ja, de platen die we tot tien uur draaien hier, ja. dat uh, zijn allemaal hits uh, via de digitale muziekdienst iTunes van Apple. En dit is de nummer één van de downloads. I got a feeling. Black like eyed peas. Got a feeling <laughs> That tonight's gonna Let's do it, let's do it, let's do it and do it and do it. Let's do it. On. Let's do it and do it and do it, do, it, do, it. do it. Let's do it, let's do it, let's do it. 'Cause I got a feeling, that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good good night. A feeling. That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good night That tonight's gonna be a good, good night fifth Tonight's the night, hey Let's live it up, let's live it up I got my money hey, Let's spin it up, let's spin it up Go out and smash, smash it Like on oh my god, like on oh my god. Jump out that sofa, come on Let's get, it off oh. Look at her dancing. Move it, move Just take it off. Let's paint the town. Paint the town. We'll shut it down. Shut it down. Let's burn a roof. And then we'll do it again. Let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, and do it, and do it. Let's live it up and do it. And do it, do it, do it, do it. Let's do it, do it, let's do it, do Let's do it, do do it, do it. Here we come, here we come. Yeah. In Veenhoven, ja, we hebben niet alleen de iPhone, de iPod, de iPad, uh, dat allemaal aan Steve Jobs te danken, maar ook de films Toy Story, Wally, -E, The Incredibles, Monsters Inc., Up en nog een hele reeks andere zeer succesvolle animatiefilms. Want Jobs is ook de oprichter geweest van de meest succesvolle animatiestudio tot nu toe, Pixar. Onze eigen filmkenner Robert Blokland, goedenavond. Goedenavond, Willemijn. Ja, en Nimo natuurlijk. Laten we die niet vergeten. Die was toch. Absoluut wel... Ratatouille en Up en Decredible. Je noemt ze allemaal. Al ja. Allemaal meesterwerken die er zonder hem niet geweest waren. Nee, maar Nimo is toch wel, denk ik. Uh, is dat heel kinderachtig om daarvoor uit te komen? Dat ik, dat ik die heel erg leuk vind. Nee, als je als een film 50, 60, 70 keer kan zien. dan steeds moet janken om dat begin. met die moeder die doodgaat. <laughs> en dat ze toch weer verenigd worden. Nou ja, dat, dat is gewoon magie. Dat is filmen. Ja, ja, we gaan er verder niet erop in wat dit over jou zegt, Robert Bloklands. Ah, maar ik jij ben wel eerlijk, Willemijn. Jij bent filmkenner, dus dat is jouw excuus, dat is prima. Um, even voor de mensen die, die, die de afgelopen 25 jaar niets van Pixar hebben meegekregen. Hoe succesvol zijn ze? Uh, enorm succesvol. Gemiddeld uh, films van Pixar leveren wereldwijd 800 miljoen dollar op. Uh, de kosten van zijn film is tegen de 100 miljoen, dus dat is acht keer zoveel. Uh, ze hebben voor uh, eigenlijk elke film die ze gemaakt hebben, dat zijn er uh, geloof ik tot nu toe 11 geweest speelfilms, ze hebben ze kastenvol prijzen gewonnen, uh, ze hebben Oscars in de gesleept, 25 geloof ik in totaal de afgelopen jaren. En het, het zijn enorme hits in alle opzichten, zowel commercieel als artistiek, dus het publiek vindt ze fantastisch en ha. gaat er massaal heen. Maar er is, de er, toch wel, uh, juichen ook. er is toch wel ergens een flop geweest, dat, moet, dat kan niet anders. Nou, toevallig, dit jaar is, is de eerste in elk geval artistieke flop geweest. Cars 2, het volk Cars, werd door de critici slecht ontvangen. Het publiek daarentegen is nog nooit zo hard naar een film toegerend als deel 2, want alle kinderen vonden het fantastisch, maar hij was ja. niet zo origineel en zo, zo, zo uh, oorspronkelijk als de meeste uh, Pixar films die juist daarin uitblinken. Een origineel gegeven, een bijzonder concept wat nooit bedacht is. En zometeen even over die delen tweede sequels, want dat uh, heeft De Beste Man ook uh, zo'n beetje in zijn eentje bedacht. Maar eerst even hoe een computer bouwen. Steve Jobs, hoe komt hij bij een animatiebedrijf terecht? Uh, ik geloof in 1985 ging hij weg bij Apple. En George Lucas, een grote man af van Star Wars, was toen bezig met zijn grote bedrijf, zijn studio, een soort digitale animatiepoot op te zetten. En die heeft Steve Jobs toen voor 10 miljoen opgekocht, want hij vond het wel heel fascinerend wat voor mogelijkheden dat zou kunnen bieden. Je ja, had toen natuurlijk alleen nog maar handtekende animaties, van Disney mm -hmm. eigenlijk, dus 2D. En Steve Jobs uh, zei van, goh, we gaan eens kijken wat we daarmee kunnen. Hij heeft toen een snel een aantal creatievelingen met elkaar geraapt, waaronder John Lasseter. Dat is de grote man van Pixar en nu ook van Disney. Ja. En die heeft hij gewoon de vrijheid gegeven van, jongens, ga maar ontwikkelen. Ga je gang maar, uh, verzin maar verhalen en kijk waar hoeveel je komt. En nou ja, nog geen tien jaar later hadden we dus Toy Story de eerste digitale, uh, lange animatiefilm. Maar hij was nooit echt van plan films te gaan maken. Dat was niet per se de bedoeling, toch? U Uiteindelijk heeft hij het natuurlijk ook weer verkocht aan Disney. Uh, klopt, inderdaad. Het was natuurlijk een zakenman. Het ja. was een zakenman met interesse voor, voor computers en gadgets. Maar hij was niet de man van de verhalen vertellen. Nee, nee dat klopt. Dat hoor je ook in, de, in dit stukje interview. Um, dat was uh, net na de eerste lange speelfilm van Pixar Toy Story. Toen gaf hij een interview jobs waarin hij vertelt wat hij allemaal met Pixar van plan is. So I think we we have a business model. Wich is that we make feature films and surround them with a suite of related products. Uh, in addition to merchandise en home video, dear CD-ROMs en potentially you know, sequels at some point in time. Ja, dat is grappig. Je hoort hier dat hij gewoon een gehaaide businessman is. Hij heeft het hier over over de sequels en, uh, en, en, en, de, en de commerciële dingen eromheen. Ik bedoel, dit, dit heeft weinig met liefde voor film te maken. Nee, klopt, maar daarom is het zo goed dat ze zo'n artistiek team erachter gezet heeft. Uh, hij was natuurlijk de man van het, van het winst maken. En als je nou ja, in zo'n Disney Store komt, ongeveer de helft van al het materiaal wat daar wat, wat licht is van Pixar films, wat dus niet hetzelfde is als Disney films... Um, dus dat heeft hij goed bekeken. Als het publiek iets massaal uh, omarmt. dan kopen kinderen ja. vooral ook graag goodies. en, en, en rugzakken en t-shirts. en weet ik wat voor onzin allemaal. Ja, want wat ik net al zei. er is vaak wel een beetje kritiek. van. Uh, ja, dan komt er weer een sequel. dan komt Toy Story 3, uh, 3. en Cars 2. en wat is er nog meer? Monsters Inc. 2. En de critici zeggen dan. Nou, nou ja, nee, nou, die is, is niet zo best. maar dat heeft hij wel goed gezien. want het publiek, dat stroomt toe. Ja, klopt. Toy nou, Story is een apart verhaal. Want deel 2 en 3 zijn echt gemaakt uh, puur omdat ze een goed verhaal konden vertellen. En die hebben ook Oscars gewonnen bij de films. Mm. Maar dat Cars 2 was. was ja, had men toch het gevoel van dit is meer een vervolg dat gemaakt is voor het geld. En niet voor de, voor de liefde voor de karakters. En dat is toch jammer. En er komt nu een uh, prequel op Monsters Inc. waarin we gaan laten, uh, laten zien krijgen hoe Mike en Sully, dus dat grote haar geweest. en dat oog met, met bootjes, uh, hoe die bevriend geraakt zijn. En iedereen uh, hoopt van harte dat het toch een film is die de magie heeft van Pixar. Maar, ja, het is ja. afwachten. Uh, Pixar bestaat dit jaar 25 jaar. Hè, en uh, heeft in uh, februari de 25e Oscar uh, gewonnen. En uh, bij de allereerste Oscar, toen, uh, voor de, dat zei ik net ook, voor die korte film Tintoy. Toen werd Steve ook even bedankt door die John Lasseter. En dat is, de, dat is degene achter de verhalen. Ja, dat is de grote artistieke uh, genie achter Pixar. Zeg maar. Ja, luister even mee. We'd like to thank the Academy for this great honor. Because it's the first time this... Award ja, is gone to computer animated film. We'd like to share this computer graphics community the world around. But the computers didn't create the films, people did. We'd like to thank those people at Pixar. Firstly, Evan Osby who should be on stage with Ralph Guggenheim, great good. Steve Jobs, thank you very wat even concluderend um, um, Robert hoe belangrijk is hij geweest voor Pixar? Nou ja, we blijven natuurlijk achteraf praten. Misschien was er wel een andere grote geldschieter geweest met een visie... die had op een gegeven moment gezegd van jongens, ga maar iets bedenken. Maar het is, het is haast ondenkbaar dat, dat er geen digitale animatiefilms waren geweest nu. Eigenlijk alles wat in de bioscoop verschijnt, vrijwel alles, is digitaal geanimeerd. Misschien had het langer geduurd, misschien uh, uh, ja, was, er, was, was er iets anders langs gekomen. Maar hij heeft wel de visie gehad op het moment dat niemand er nog in geloofde... en dat niemand nog voor mogelijk hield dat dat kon. Dus dat is wel heel bijzonder. Nou, kan ik nu lekker naar niemand kijken. Dat is Absoluut. Robert Blokland, uh, dankjewel. Tot snel weer. Graag gedaan, Willemijn. Toch. Radio 1, the YM today. Ja, waar komt de i vandaan in de iPod, de iPhone en de iPad? Het antwoord op die vraag hoor je zo meteen in durven te vragen. En iets na negen hoor je de man die in 1984 de eerste Macintosh naar Nederland bracht. Maar de eerste dag van onze Joris Kleugel. jullie hier geen bloemen neerleggen, jongens? Sorry, als ik die had... He? Als ik die had, had ik het uh, maar... Ja, echt waar? Ja, ik denk het wel. Belangrijk persoon. Dat was Steve Jobs zeker. De man achter Apple, hij is vannacht overleden. En dat vind ik echt heel erg, want die man heeft natuurlijk geweldige dingen gemaakt. Maar wat ik dan op internet zie, is dat ook een heleboel mensen wereldwijd naar de winkels toe gaan... om daar bloemen neer te leggen of kaarsjes aan te steken. Ik denk, ja, nou, dat gaat me eigenlijk weer even net te ver. En hier in Almere, bij een grote Apple Store... daar zie ik alleen een bosje bloemen door de etalage naast een aantal laptops liggen. Echt? Oh ja, ik zie het niet pas. ja naast nou, nou, de computer. Mooi eerbetoon, huh? toch? Dat ja. hadden jouw bloemen kunnen zijn. Ja, dat had ik wel gekend, ja. Het idee op zich vind ik wel mooi, maar... als ik het voor Steve Jobs had gedaan, had ik het ook voor Michael Jackson moeten doen... en voor iemand anders die het ook had gedaan. En dat heb ik op zich niet, dus... Het is niet een ja, ritueel wat ik vaker uitvoer, dus daarom doe ik het nu ook niet. Schrok je toen je het hoorde? Ik was wel verbaasd. Als normaal iemand doodgaat, overlijdt, die ik niet ken, is het niet erg. Maar nou ja, het is wel. Ik sta er wel bij stil op zich. De hele wereld rouwt. Ja, ik ben zelf ook een Apple-freak. Ik heb er bijna alles van, maar jij? Nou, op zich niet. Ik heb wel uh, drie iPods of zo. Maar ik heb geen uh, telefoon toestel van uh, Apple, nog niet. Want ik ben wel plan om een te gaan halen. Ik denk zelf, nou stel je voor, zo meteen stort het helemaal in. Hij was wel misschien wel de meest innovatieve, maar ik denk dat er meerdere mensen zijn die Apple kunnen dragen. Dus even naar binnen toe. Je ziet hier verder niks liggen, behalve dat bosje bloemen naast die laptops. Dus ik ben benieuwd, is dat neergelegd vanwege Steve Jobs of is het iemand vergeten? Gecondoleerd. Zijn jullie geschrokken? Ik wel. Enorm vanochtend. Ja, we zagen dat toch wel aankomen? Ja, maar niet op zo'n korte termijn. Laatst foto's op internet van Steve Jobs gezien. Als je ja. dat ziet, denk ik, ik schrok me helemaal kapot eigenlijk. Ja, foto's uh, zeggen natuurlijk niet alles. Ik uh, was enorm geschokt. Er liggen hier bloemen naast uh, de computer bij jullie in de winkel. Puur toeval, denk ik. Ja, denk je? Ja. Weet jij iets van een uh, bosje bloemen? Nee. Er is een bosje bloemen hier neergelegd. Voor Steve Jobs. Denkt ja, u ook? Ja, dat zou kunnen, ja. Is u geschrokken? Ja, nou ja, goed, het, was het, het zat er wel aan te komen, maar toch uh, schrik je er wel van. Hoort bij het leven, hè? Ja, het hoort wel bij het leven, maar hij is veel te jong natuurlijk aan de ene kant. Ja, nou ja, dat gaat met die ziekte. Krijgen jullie veel steunbetuigingen binnen? Ja, toch wel. Ja, er zijn toch mensen die uh, al binnenkomen met uh, gecondoleerd. Dan krijg je ook via e-mail binnen? Nee. Toch Als je dat dan in het buitenland ziet, van ik heb net een paar foto's gezien... alle mensen hadden kaarsjes, die gaan naar winkels toe... Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik heb het nog niet eens uh, echt uh, bekeken op het internet. Ik heb het, vanochtend heb ik het waargenomen. En, uh, ja. Oké, heb je hier internet? Ja, natuurlijk. Kun je het even zien? Klik even aan. Je ziet hier uh, allemaal mensen die vaccinelichtjes in China aansteken ja. voor een winkel. Ja, ja. Bloemen. Ja, het is ook niet de eerste de beste, deze beste man. Dus ik kan me wel enigszins wel voorstellen dat de hele wereld daarvoor gechoqueerd is. Ja, ik gebruik het al heel lang. Ik vind het echt uh, het mooiste wat er is bijna op Absolut. apparatuurgebied. Absoluut. Helemaal mee eens. Alleen ben ik nu zo bang, nu hij is overleden, van of dat nog wel goed gaat. Absoluut. Ja, ja, dat twijfel ik niet aan. Maar waar baseer jij je dan op? Want ja, in dat opzicht ben ik een beetje een leek, hoor. Nou ja, uh, ik denk dat een bedrijf als Apple natuurlijk wel een, uh, een hele serie product al nog in de pijplijn heeft zitten. Maar hij was wel heel gedreven. Hij is ook helemaal niet zo'n leuke man, geloof ik, voor zijn personeel. Dat weet ik niet. Ik ken hem niet. Nee, nee, dat wist ik ook niet, maar dat heb ik ook gelezen. Dat hij heel gedreven was, <laughs> maar dat hij ook keihard was. Misschien is dat wel nodig om zover te komen. En nu is hij er niet meer. Nee, helaas. Inderdaad, helaas. Veel te jong overleden. Steve Jobs. Ik heb hem natuurlijk nooit gesproken, maar de producten die hij heeft bedacht... die vind ik echt geweldig en die gebruik ik al jaren. En ik hoop dat zijn collega's in diezelfde geest zijn werk voort zullen gaan zetten. Joris was dat. Heb je een vraag op Twitter? Dan zet je er altijd hashtag durf te vragen achter. Wij kiezen iedere dag een vraag uit die we proberen te beantwoorden. PNN Today. Hashtag durf te vragen. At Jennifer A. vraagt: Waar staat de I in alle Apple-producten voor? Hashtag durf te vragen. Met Kijs Buurman. Uh, de i bij Apple staat voor uh, internet, naar alle waarschijnlijkheid. In 1998 presenteerde Apple uh, de iMac G3, die mooie doorzichtige gekleurde achtergrond. Uh, en er was een spotje bij te zien dat je in drie stappen op internet kon. Stap 1 was de stekker in het stopcontact steken. Stap 2 was het telefoondraadje in het stopcontact. En bij stap 3 ging de voice over een beetje lachen en zeiden ze, there is no step 3. Ofwel, dit was de makkelijkste manier op internet te komen. Later is het ietsje iets meer voor individueel geworden. Met de iPod, jouw eigen muziekapparaatje. En weer later is de I gewoon voor alles van Apple geworden. Durf te vragen. Ja, zometeen meer BNN Today na negenen gaan we onder andere praten met mensen die met Steve Jobs gewerkt hebben. Maar eerst het nieuws met Trudy Venner.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 Ja, sorry uh, mensen, we hebben echt geen tijd om pauze te nemen, dus... Dus, we... dus dit moet even tussendoor. Luister, dit weekend zijn we op de A27 van Breda. Van Breda richting Gorkum het asfalt aan het vernieuwen. Dus moeten we tussen sint Bos en Hooipolder rekening houden met een langere reistijd en omleidingen. Kijk zeker even op van anabeter.nl voor alle details. D dit was Kees, dit... Dit was Kees, tot de volgende keer! Door goed voorbereid op weg te gaan, komen we verder. U wilt investeren in uw medewerkers en organisatie? FNV Formaat, sterk mens in het werk, rond vakmanschap en medezeggenschap. Kijk op fnvformaat.nl en bezoek ons op Performa. Na een beroerte ben je niet meer wie je was, terwijl je nog wel dezelfde lijkt. Meer weten over vermoeidheid na een beroerte? Vraag het gratis informatiekaartje Vermoeidheid aan.